Week 39 van het online programma Transfiguratie Nu gaat over drie hemelen, drie toestanden van overkoepeling. Als je in je kracht staat, dan ben je heel dicht bij jezelf. Dan ben je jezelf en kun je daardoor op de juiste wijze de dingen doen. Dan weet je als mens wat je te doen staat dan laat je je niet van de wijs brengen luister je goed naar anderen en beweeg je mee licht gaat uit van wat ons bezielt onze ziel is een lichtkleed en als wij haar met licht voeden dan wordt zij lichter voeden wij haar met ego met ons gelijk dan wordt zij donkerder en geestkracht gaat uit van het menselijke denkvermogen of de wil, waardoor ook wel van moed wordt gesproken. Een geestkrachtig persoon is een persoon die met de juiste woorden, met de juiste bezieling en houding, anderen helpt de juiste keuzes te maken. Op deze manier bekijken we de drie begrippen kracht, licht en geestkracht vanuit de mens... Dus van onderop. Maar het is natuurlijk ook mogelijk... om deze begrippen van bovenaf te beschouwen. Dan is de geestkracht de kracht die uitgaat van God. Daar spreekt het Johannes-evangelie van. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God. Dit was in den beginnen bij God. Het woord is een kracht, een goddelijke kracht... Dit woord, dit geluid, deze kracht brengt energie voort... ...en uit energie ontstaat licht en daaruit weer leven. Geestkracht, licht, kracht. Ofwel goddelijke kracht, woord, geluid, energie. Licht, leven. Een indaling van het abstracte naar het concrete... Van de idee naar de schepping, van God naar geest, kracht, naar ziel, licht, naar mineraal, plant, dier, mens, leven. Een ontwikkeling van boven naar beneden. Is het echt zo eenvoudig? Stel dat het zo eenvoudig is. Dan kunnen wij als mens langs de hemelladder omhoog klimmen, door ons te verheffen in het licht, er één mee te worden en daardoor de geest te naderen. Dan verbinden wij ons met de levende geestkracht en worden wij weer kinderen gods. En we kunnen dan ook de hemelladder weer afdalen en hetgeen wij ontvangen hebben delen met anderen, doen wat nodig is, om onze medemensen te helpen. In de proloog van het Johannes-evangelie wordt gezegd, in den beginnen was het woord. Hier is geen sprake van een te verkondigen universele leer. Het woord moeten wij verstaan als kracht. In den beginnen was de goddelijke kracht. Die goddelijke kracht was en is God. Het woord is dus een kracht, een geluid, een intens, machtige elektromagnetische vibratie. Het woord is de samenklank van de Heilige Zeven Geest. Er zijn zeven goddelijke krachtstromen, en in hun samenhang brengen zij het Woord voort. Dat is de openbaring. Van goddelijke energie. Elk van de zeven stralen Gods is in staat zich volledig te openbaren, omdat elke straal weer zeven onderverdelingen kent. En zo kunt u zich gemakkelijk voorstellen dat er sprake moet zijn van zeven maal zeven of 49 stralen. Deze 49 stralen vormen tezamen het Eén woord Gods.